9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, en een kerstversuur uur in deze Sportzomer ligt voor ons. Met grote problemen in de bouw. En goed nieuws voor vakantiegangers die verslaafd zijn aan hun mobieltje. Nieuw nieuws, Lieselotte romasse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 PostNL zegt dat bescherming van het briefgeheim bij het bedrijf... de hoogste prioriteit heeft, maar dat postbezorgen mensenwerk blijft. De medewerkers van Rijkswaterstaat mogen nog niet terug... naar hun kantoor langs de A12 in Utrecht. De kantoortoren werd donderdag gesloten... nadat medewerkers die dag trillingen hadden gevoeld. De Rijksgebouwendienst heeft afgelopen weekend metingen gedaan... maar vond geen oorzaak voor die trillingen. Ook werden er geen nieuwe trillingen gemeten. Het gebouw is niet verzakt. De komende dagen gaat de Rijksgebouwendienst verder met het onderzoek. Voor de 1500 medewerkers is nog de hele week vervangende werkruimte geregeld. In Leerdam is een gemeenteambtenaar aangehouden. De 51-jarige man wordt ervan verdacht dat hij de gemeente voor 10.000 euro's heeft benadeeld. De ambtenaar liet externe bedrijven die hij voor de gemeente inschakelde privéklussen doen... en de rekening ging dan naar de gemeente. Ook zou hij jarenlang op kosten van de gemeente spullen hebben besteld.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 Het weer vanavond en vannacht in het westen wolkenvelden. In het oosten vrij helder. De minima liggen tussen 10 en 14 graden. Morgen in het westen ook veel bewolking. In het oosten is het vooral in de ochtend vrij zonnig. Later kans op een enkele bui. En het wordt 21 tot 24 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 In deel 3 van Levi en de laatste nazi's, ons geweten. Vanavond, half tien, Avro, Nederland 2. Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNorchieJazz.com. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Er worden nog steeds grote aantallen wapens aangevoerd en daardoor gaat het er steeds heftiger aan toe in Syrië. En ook dit uur de wijze woorden van Henk Lubbeding over de toeretappen van vandaag. Eerst de problemen in de bouw. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, de bouwvak komt eraan, maar nu al zitten heel veel bouwvakkers thuis. Er is gewoon geen werk voor ze. John Kerstens, voorzitter van FNV Bouw.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 Uh, er zijn geen kopers. Ja, mensen willen wel kopen, maar u kent het verhaal. De banken financieren dat niet meer. Althans financieren heel moeizaam op dit moment. Uh, dus het is voor mensen heel moeilijk om nog aan een krappe hypotheek te komen. Wat betekent dat voor uw bouwbedrijf? Voor mijn bouwbedrijf betekent dat ik ongeveer uh, het, het totale bestand van mijn 68 uh, mensen heb terug moeten brengen naar man of 20. Dus twee derde op dit moment uh, heb ik helaas moeten laten gaan. Zijn er al veel bedrijven, uh, collega bedrijven zijn die al omgevallen?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 Aannemer Klaas de Leo Paul Sanders die uh, sprak met hem. Hier is Carol King en I feel the earth move. I feel the earth move on the Ja, Carol King. Dus het is negen uh, minuten over negen. Hier aan tafel nog steeds Peter Paul de Vries, Henk Kruijenhoff en Rogier uh, van het Hek. Rogier. Je komt nog wel eens in het buitenland. Heb je dan je telefoon mee? en Zet je hem dan qua roaming uit of zo? Of kan je gewoon gebeld worden? En... Nou, ik was laatst in Parijs bij Roland Garros. Mm -hmm. Toen had ik hem keurig uitgezet, maar ik dacht toch, ik ga even een mailtje versturen. Ik had mijn schermpje nog niet aangeraakt en ik kreeg... Uh, een waarschuwings-sms'je binnen dat ik mijn datalimiet had bereikt. Ik weet niet hoe hoog die is bij uh, ons bedrijf. maar Ik weet niet wat voor ja, berichten je wilde versuren. Voortaan als ik naar buiten ga, denk ik echt dat ik er gewoon uitzet. Want ik ben er wel van geschrokken. Ja, Henk Kleinhof? Nee, eigenlijk... Uh, ik wil eigenlijk zo min mogelijk bereikbaar zijn. De illusie van continue bereikbaarheid en beschikbaarheid. Ik vind het zulke waanzin. je waanzinnig. En en je, heb je heb, Ja, heb je wel een ja, Ik mobiel. heb een mobiele telefoon. Even kijken of ik hem heb. Nou, ik heb even kijken. Zo. Een modelletje 1963. Ja. Ja, ja, ja, zoiets. Oh, ik, ik heb hem hier op Maar, maar. Oh, Als gestoog. modelletje doet het nog steeds. Prima. De mensen die we willen bereiken, die kunnen we bereiken. Dag en nacht. Dat is ook geen punt. Maar ik wil niet continu bereikbaar zijn. Of zo'n uh, illusie, 90 is gewoon onzin wat je binnenkrijgt. Dus, er zijn... Dertig jaar geleden konden we ook zonder die mededeling en zonder die boodschapjes. Dus een hele hoop mensen raken compleet <laughs> denk in de baan. Jij ik vind dat wij in een fantastische tijd leven. Dat ik toch altijd alles kan volgen. En, Hoe uh, hoog is jouw telefo telefoonrekening? Dat weet, dat weet ik niet. Maar die, is wel relatief, die zal wel redelijk beperkt zijn. Want ik, ik ben veel in Nederland. Maar in het buitenland. Dat ik, dat ik ook gewoon zaken kan doen. Dat ik uh, overal verbonden kan zijn met internet. Dat ik gewoon door kan werken. Hoe je met zaken dan? Nou, het, ik ik had, het is stukken efficiënter geworden. Ik weet dat ik ooit stukjes schreef en dan ging ik, deed ik op een floppy disk... Ja. en dan ging ik naar Leiden om dat af te leveren. En nu stuur ik een mailtje, maar um, uh, hij ongeveer om één uur s'avonds schakel ik uh, uit. En dan uh, heb ik nog even contact met mijn collega en dan uh, gaan we slapen. En volgens begint het weer. Ja, ja, ik, vind, ik vind het fantastisch. Nou ja, als, je, als je het in het buitenland uh, doet, hè, dan vooral in Europa... dan is uh, bellen, sms'en en internet iets goedkoper geworden... Dankzij de inspanningen van eurocommissaris Nelly Kroes. Want gisteren zijn de tarieven een paar cent verlaagd. Net als de afgelopen jaren op 1 juli. Telkens gebeurt het op die datum. Maar helpt het ook tegen torenhoge rekeningen die je na de vakantie thuis krijgt? Waardoor de vakantie alsnog heel duur is geworden. Ja, Ben Wondering van de vergelijkingssite bellen.com. Goedenavond. Goedenavond, heren. Uh, hoe uh, hoog is jouw rekening eigenlijk? Mijn telefoonrekening, ja, die is super laag. Want ik uh, vergelijk natuurlijk altijd van tevoren. Uh, <lacht> de ja, voorspelbaar. Ja. Nee, maar ge ge geef eens antwoord. Zijn dat honderden euro's of valt het wel mee? Nee, dat, dat valt, uh, valt genoeg mee. Ik uh, hoor ook zeker dat uh, de, de categorie die uh, nou ja, goed uh, oplet in het buitenland. Dus uh, ja. uh, data uh, ja, is gewoon heel makkelijk met één vinkje in je telefoon dus uit te zetten. En volgens mij bellen we jou nu op een vast nummer, toch? Precies. De ja. uh, good old uh, six-line. <lacht> <laughs> zeg maar, wat is de belangrijkste tariefwijziging? Waar, uh, uh, waar iedere reiziger uh, het, meest mee, uh, of het meest van profiteert, zo moet ik het zeggen. En het goe goede nieuws is dat uh, eigenlijk iedereen uh, sinds gisteren beter af is. Dus of je nou belt of gebeld wordt, of uh, nog uh, sms't in het buitenland, of dat je juist van het, van het internet bent, alle tarieven gaan, uh, gaan naar beneden. Mm -hmm. um, de um, tarieven die het hart uh, dalen, dat uh, betreft het, uh, het internettarief in het buitenland. Dus uh, ga je een MB in het buitenland uh, verstoken, dan ben je daar uh, vanaf deze zomer 83 cent uh, per MB maximaal voor kwijt. Ah. En, uh, om even aan te geven, die tarieven liggen nu bij de aanbieders uh, uh, of, of lager tot dit weekend... Op uh, uh, zo'n 1,50 euro per MB. Tot uh, uh, zelfs uh, 3,50 per MB. Oeh, dat is wel radicaal. Dus, uh, dat is echt een fors, uh, forse dame. Maar Ben, mb. je kan toch gewoon uh, zo'n roamingapparaatje huren. En dan op lokale tarieven uh, internet in het buitenland? Klopt. Dus je hebt uh, verschillende partijen. die met oplossingen komen om daar weer op in te spelen. Dus je hebt uh, een, een kastje Droom uh, genaamd. waarmee uh, met een lokale simkaart zeg maar, in dat land. dan uh, van de lokale providers gebruik maakt. Maar eh, dit betreft een tariefslaging zeg maar, voor alle mensen die dat niet doen... en die gewoon met hun uh, standaard Nederlandse simkaart uh, in het buitenland gaan, uh, gaan internetten of bellen. Ja, goed. Dus, dus uh, de tarieven zijn, zijn iets gedaald. Nog wel fors hoger dan in Nederland. Dus het is niet uitgesloten dat je nog best een hoge rekening kan krijgen... als je in het buitenland uh, sms't en internet. Maar jullie waarschuwen wel voor landen hè, die uh, wel binnen Europa liggen... maar geen lid zijn van de Europese Unie. Want die doen niet mee. En uh, bij die landen heb je dus nog met fors hogere tarieven te maken. Uh, maar dat is wel uh, positief uh, nieuws. En het zijn bijvoorbeeld Turkije en Zwitserland, hè? Uh, ja, ja, absoluut. En uh, nou, Met name Turkije is natuurlijk wel een uh, populair vakantieland voor, uh, voor de Nederlanders. Dus uh, dat is zeker opletten uh, geblazen. Maar wat uh, uh, de EU uh, bewerkstellig geeft, is dat providers vanaf 1 juli verplicht zijn om uh, uh, altijd als je de landsgrens uh, overgaat... Een sms te sturen met, uh, met de kosten. En uh, we zijn dat natuurlijk al gewend als we in Europa aan de grens overgaan. Maar vanaf nu uh, geldt dat dus ook als je bijvoorbeeld uh, naar Turkije gaat of naar Amerika ben, gaat. Ben, wat, naar... wat doe je zelf als je naar Turkije gaat of naar een ander Europees land? Want je internet toch de hele dag, neem ik aan. Ja, uh, zelf uh, probeer ik dan eigenlijk zo snel mogelijk een wifi-netwerk te vinden. Om gewoon ook een supersnelle verbinding te hebben. Dus uh, als ik uh, nou, bijvoorbeeld in, uh, in een hotel zit, probeer ik daarop uh, op in te loggen en dan gewoon onbeperkt uh, daar gebruik van te kunnen maken. Ja. Maar je zei net dat uh, die, die, met name die kosten van, uh, van internet op je mobiel, dat is uh, uh, toch drastisch gedaald tot 83 cent max per mb. Um, maar dat betekent dat die maatschappijen dus veel minder verdienen. Dat moet ergens dan toch weer gecompenseerd worden, denk ik dan. Ja, die, de, de telecomaanbieders zijn ook zeker niet, uh, niet blij met het ingrijpen van, uh, van Europa. Maar goed, uh, de Europese Commissie die doet dit soort dingen niet voor de aanbieders, maar voor de, voor de consument. Uh, en die is daar natuurlijk bij, uh, bij gebaat. Mm. En, uh, in principe is het voor de Nederlandse providers, en dan uh, bedoel ik met name KPN, uh, uh, minder erg dan voor de uh, Zuid-Europese providers, om het zo maar te zeggen. Want uh, het is heel simpel, als je uh, als Nederlander bijvoorbeeld in Spanje gebruik gaat maken van een netwerk, dan uh, vindt er een verrekening plaats. En uh, dan vergeert de Nederlandse aanbieders eigenlijk als een soort uh, incassobrigade voor de voor de buitenlandse provider. Uh -huh. En die brengt dus gewoon in, in rekening wat ze uh, ja, ook van, van de Spaanse provider in rekening gebracht krijgen. Dus wat jij aan het einde van de maand betaalt aan, noem wat KPN, en dat heb je in Spanje gebruikt, wordt door KPN overgemaakt naar Spanje? Ja, laten we zo zeggen, met, uh, met een heel klein verschil wordt het bijna uh, volledig inderdaad overgemaakt naar uh, de, de Zuid-Europese providers in, in dat geval. En uh, je ziet dus met name dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat uh, vakantielanden, dat de providers die daar zitten, dat die dat echt gaan voelen in hun winst. Omdat uh, ja, dat natuurlijk een uh, behoorlijke inkomstenstroom is. Elke zomer weer al die uh, mensen die daar op vakantie gaan. Ja, ben, nou, nou is het dus een beetje traditie geworden. in juli gaan de tarieven omlaag blijkbaar. Uh, hoe lang gaat het nog door? Het uh, mooie is dat dat uh, niet voor de laatste keer is gebeurd uh, dit weekend. Maar ook in 2000, uh, 2013 gaan die tarieven opnieuw omlaag. En dan moet je denken aan uh, dat het dataverkeer van 83 cent per mb naar 54 cent gaat. En in de zomer van 2014 uh, kunnen we interneten voor 24 cent in het buitenland ja. en uh, bellen voor 23 cent? En... Maar even doorgaan dan uh, ja. krijg je geld toe. Precies. <laughs> ja, dankjewel, Ben Woldering van, uh, van de website bellen.com. En misschien kun jij dan uh, wel twee mailtjes openen. Ja, we zijn dus al die jaren gewoon bestolen, dan heb ik <laughs> <altijd gevoelden. lacht> en dat 2,50 en dan kan dan voor een paar jaar voor 23 cent. Ja, dat ja. is ja. nou, ja, uh, Voor beleggers. Uh, de telecomaandelen zijn ook al een paar jaar de slecht presterende aandelen. Ja, ja, ja. Dus en, en vooral ook in Zuid-Europa, maar goed, KPN weten we het van, maar ook de Franse, Franse Telecom en zo, dat gaat allemaal in een rechte lijn naar beneden. Ja, Doordat wij het wat goedkoper kunnen. Is dit de, want We hadden het er straks over de politieke partijen en hun boodschap van, van meer Europa: dat het soms lastig te verkopen is. Is dit niet een ding waar ze veel meer mee zouden moeten doen? Uh, om te zeggen: nou, kijk, hier, dit doet Europa ook voor jullie. Ja, ik ben zelf en uh, ik, ik vind zelf dat Europa ongelooflijk veel gebracht heeft. Alleen de laatste jaren zijn heel moeilijk. En dat betekent dat dat in de, in de mindset van mensen overheerst. Maar ik denk dat we er enorm veel beter voor staan. Omdat we die Europese Unie en, en hebben gecreëerd. En dat we één munt hebben waar, waarmee we met z'n allen zaken kunnen doen. Ja, maar het is, Er is ook een beetje een sfeer ontstaan dat het gewoon niet chic is om voor Europa te zijn, lijkt het wel. Ja, je uh, moet eigenlijk anti zijn, want de pro's die zijn in de minderheid, heb ik indruk. Ja, dat, dat, is een beetje, dat is een beetje de vraag waar je naar kijkt. Kijk, welvaart opgeven uh, ten koste van, uh, van onszelf en ten bate van Zuid-Europeanen, dat voelt niet goed. Uh, aan de andere kant, het grote Europese plan, wij zijn een handelend land met veel import en uh, vooral veel export. Wij hebben daar veel meer van geprofiteerd dan andere Europese landen. En ik denk dat, er, dat veel Nederlanders dat ook wel weten. Ja. Wilt u zien wat u hoort?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 Première page Tu peux écrire tout ce que tu veux On t'offre un titre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 Cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens, tu viens de chanter, de chanter la, la, balade, la balade, la balade des gens heureux. Tu, tu viens de chanter la balade, la Ja. Girard Lenormand en Zas, La Ballade des gens heureux. Of zoiets. Ja. Uh, Jessica van Spingen in Spanje, goedenavond. Goedenavond. Uh, lekker rustig feestje. Hey, hey, hey. Het is uh, heel rustig hier eigenlijk. Er staan uh, maar honderdduizend mensen volgens uh, de autoriteiten. Nou, ik denk dat er veel meer zijn. Het is dus hier op het uh, centraal Plein, Sibeles, uh, waar normaal de auto's er voorbij uh, schieten. Echt... Duizenden ja, mensen, allemaal in het rood-geel natuurlijk. Maar alle toegangswegen hier naartoe staan ook helemaal vol. Gelukkig is de weg waar de bus met spelers doorheen moet afgezet. Want anders zouden ze hier nooit arriveren. Ja, we hebben het over de huldiging voor de Europese kampioenen. Mochten mensen dat niet hebben begrepen. De spelers zijn inmiddels gearriveerd, begrijp ik. En worden met beker en al door de stad vervoerd. Is de beker nee. nog heel? Nog helemaal, ze zijn nog helemaal niet gevarieerd. Er is zelfs nog helemaal geen uh, teken van leven hier dichtbij in ieder geval. Op grote schermen kun je hier zien waar La Roca zich bevindt. Uh, de bus met spelers... En uh, nou, dan zie je Vicente Del Bosque zwaaien naar beneden. Uh, ik zag net Sergio Ramos, die houdt dan de beker omhoog. Nou, mensen langs de route die vinden het ook prachtig om allemaal te zien. Maar hier staan ook heel veel mensen op elkaar gepakt, af te wachten hè, dat die bus hier naartoe komt. want dan gaat uh, op het podium gaan alle spelers even uh, ja, zich laten zien. En uh, Pepe Reina, de reservekeeper, die doet dan eigenlijk, en dat is een beetje traditie, altijd een beetje grappig uh, uh, praatje. Hè, die gaat... Van de boer voor maken. Ik heb met het de WK gezien dat hij dat heel goed kan, dan uh, gaat het mee het thema uit. Ja, ze zijn net, uh, volgens mij, uh, het centrale plein Sol uh, gepasseerd. Dus ze zijn op weg naar jou. Uh, wat gebeurt er als ze bij jou zijn? Bij jou, heel <lacht> Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat gebeurt er als, als, uh, als de, de spelers bij jou aankomen? Als ze aankomen, wat er dan gebeurt? Ja. ja. ja. zie. ...en dan dus gaan ze op het podium. En dan... Uh, ...dan zich dus uh, aan... ...ja, net te laten zien. Ja. En ja. Op, op. Ja, ...dit Volgens gaat hem uh, niet worden. Dit wordt een hele, hele dikke rekening. Uh, <laughs> nou, alhoewel, het is uh, drie nee, uur. het zijn jullie geweest, dus dat valt er eens mee. Ja. Ja. Ja. Ja. Sorry Jessica, misschien u het later nog een keer proberen... ...maar de verbinding is uh, helaas te slecht. Vous avez un nouveau message. In de Radio 1 Sportzomer, de Tour vandaag. en Clubberding. Ja, 21e etappe zeggen voor Mark Cavendish in de Tour. Verrassende Tom Velers. Een aantal grote verliezers. En Fabian Cancellara nog altijd in het geel. Dat is een balans na de tweede etappe in de ronde van Frankrijk. Henk Lubberding, goedenavond. Goedenavond. Uh, de overmacht van Cavendish. Terwijl hij toch een paar kilometer voor de streep best achterin zat. Verbaast het je nog? Nou ja, achterin zat hij niet. Maar hij zat wel in het gedrang. Waar hij liever niet zit. Mm -hmm. Maar daar zit geen enkele sprinter graag. Ik vind het alleen heel mooi dat. Uh, dat we nu een beetje van het treintjesverhaal afgaan. Want Kevin dus kon alleen maar sprintjes winnen in het verleden. Als hij, omdat je zo'n mooi treintje had. Uh -huh. Maar ik heb altijd gezegd... die jongen die kan zo goed positie kiezen... alleen ja, dan gaat het ook een keer niet goed. Dan mislukt het ook een keer. Je wordt een keer ingesloten of je wordt geflikt door een ander... die denkt van, oh, die zetten we even vast. Dan kan mijn ploegmaten mooi langs. Uh -huh. ja, dus, uh, maar ik zeg, zo'n sprinter die gaat 9 van de 10 keer gaat hij toch winnen. Yeah. Maar hij moet wel goede benen hebben... Daar staat tegenover dat hij, uh, omdat hij zo ver terug zat... dat hij heel vaak iets recht moet zetten. En dat moet hij dan in zijn eentje doen ten, ten opzichte van anderen... die nog een ploegmaat hebben. Of die, zoals Lotto met Kruipel, echt een treintje hadden. Die hadden een echt goed treintje. Ja, nou, en dan zie je het verschil. Nou was er, Henk, vooraf uh, ook veel te doen over, uh, over het Nederlandse treintje. Het treintje van Argos uh, Shimano. Ja. Uh, ja, die raken Kittel kwijt. Die vliegt eraf. En dan? Nou dan een uh, scenario B, of uh, hoe je het ook maar wilt, wilt noemen. Maar niet bij de pakken neer gaan zitten. En gewoon kijken, wat, wat, wat kunnen wij dan nog? En je, gewoon proberen je plan uit te voeren. Ja, En dan zie je dat, uh, dat ze toch op het goede moment... met die bedoeling die ze hadden... dus een parcours, uh, hele goede parcourskennis... toch op tijd van voren komen. En velers daar afzetten waar die afgezet moet worden. En ja, dan is het ook aan hem om uh, in het gedrang positie te houden... Ja, en ik vond het wel een knap staaltje wat hij deed. Want hij zat toch een paar keer flink met Pataki en met uh, Rensjo... Nee, Rensjo niet. Met uh, Sagan was hij in de weer. Ja, en dan kon hij toch redelijk het wiel houden van, uh, van Kors. Ja, en wanneer dat niet lukt en je komt even in de vuile wind... dan is zelfs Pataki en Sagan, die zijn daar niet blij mee. Hm. Ja. Ja, dat, dat deed hij goed. Alleen lukt dat de volgende keer weer. Hier komt een beetje geluk bij... Maar je hebt wel heel veel aan je ploegmaten, nogmaals. En dat hebben ze goed gedaan bij Argon. Ze hebben hem uh, geweldig goed afgezet. Maar dan is het nog aan hem om, om, het, om het zo af te maken. En dat heeft hij heel knap gedaan, ja. Het, het is natuurlijk vaak zo dat iemand die een normale treintje trekt... voor, voor een topsprinter en eens een keer zelf voor zijn kansen gaat... en hoog eindigt, dat, dat die uh, uh, de volgende keer misschien wel de aangewezen sprinter wordt, velers. Ja, uh, ik had het graag willen zien... Uh, Zoals ze afgesproken hadden en zoals het tot nu toe ook ging, tot aan de laatste zeg maar anderhalve kilometer. Ja, dan had ik nog graag kittel in de wiel zien zitten bij Velis. Dan was het uh, echt volgens het draaiboek gegaan. Ja, dan was het man tegen man geweest. Dan was het echt. Uh, ja, dan hadden we kunnen zien wie nou echt de, de, de snelste sprinter is. Ja, hij is, hij is door, uh, door maagklachten op, uh, op achterstand gekomen, Kittel. Uh, wellicht uh, dat hij morgen wel zijn rappe benen kan laten zien. Ben je verder uh, tevreden over de Nederlanders... of had je misschien nog iets verwacht van Kenny van Hummel? Nou, Kenny van Hummel is niet echt een sprinter... die in dit uh, grote geweld mee kan. Alleen een positie zoals Velus, wanneer hij daar inkomt... en hij kan zich daarin handhaven... En dat lukt hem meestal wel. Maar hij moet het eerst nog zien te komen. Want op, daarvoor hebben ze al zo hard gereden. Ja, en dat is eigenlijk net boven zijn level. Ja, en dan zie je dat een Feles die nog weinig van dit soort dingen heeft meegemaakt. Maar dat toch iets meer uh, hardrijder is. Uh, ook hij ja, kan goede tijdritten rijden. Ja, dan zie je dat. Uh, dan verwacht ik van, van zo'n jonge gast meer dan als een Van Hummel. Hm. Maar ook Kenny kan er een keer uitrollen met een vijfde of een zesde plek. Maar ja, echt profiteren van de situaties die zich voordoen. Maar ik zeg, we hebben nu ook weer hele rare en moeilijke situaties gezien... omdat er echt niet uh, meerdere treintjes zijn, want die vallen allemaal stil. Het zijn allemaal uh, jongens die nog één ploegmaatje hebben... die alle zeilen bij moeten zetten om, om hem daar af te zetten waar ze graag zouden willen. Ja, dat, dat valt allemaal niet mee. En je ziet het aan Rencho, die weet toch normaal heel goed zijn plek. Maar ja, die blijft ook hangen. Die kan ook niet uit het gedrang. En, ja, en, en overmorgen lukt dat het misschien wel. Hmm. En dat viel me op bij Rabo. Dat die mannen heel goed van voren bleven rijden. Ja. Uh, Chalingi okay. zich heel bewust met, uh, met Mollema bezighouden. Uh, Mollema liet ook het wiel niet los. Bleef steeds bij hem. Ja, Dat is een knap taaltje. En Geersing heb ik ook nooit alleen zien zitten. Dat heb ik andere jaren wel anders gezien. Ja, die zaten relatief is toch... ook van voren. Ja, maar zo, zo moet het ook. Ja. Daar gaan ze het minst vallen. En dan moet je nog... Uh, ja, de plek zoeken waar jij je het meest veilig voelt. Ja. Ja, dat, dat gaat er nu toe gaat, gaat er perfect, maar dat is wel de inzet die ik uh, andere jaren nogal heb gemist. Het nou, be ja, dus ziet er goed uit. Het ja, in ieder geval voor uh, de rest van de Tour de France. Dankjewel, Henk Lubbeling. Er was okay. nieuws om precies half tien. Lieslotte Thomassen. Minister Hille van Defensie is teleurgesteld nu de verkoop van 80 Nederlandse tanks aan het Indonesische leger niet doorgaat. Indonesië heeft 100 tanks in Duitsland besteld. Hille zegt dat Nederland op deze manier veel geld misloopt... en dat het niet goed is voor de Nederlandse relatie met Indonesië. De verkoop van Nederlandse tanks had ongeveer 200 miljoen euro moeten opleveren. PostNL is te laks met het beschermen van het briefgeheim, zegt toezichthouder Opta. Vreemden kunnen soms makkelijk bij de post komen... en soms staan posttassen onbeheerd op de openbare weg. De Opta dreigt met een boete van maximaal 450.000 euro... als de situatie niet verbetert. De raad van commissarissen van spoorbeheerder ProRail ziet af van het deel van de bonus over vorig jaar dat nog niet was uitbetaald. Top krijgt wel een loonsverhoging, maar die is lager dan de bonus, schrijft minister Schultz van Hagen aan de Tweede Kamer. Er was veel kritiek op de bonussen van ProRail na de winterweerperikelen en de ICT-storing van dit jaar. En de 1500 medewerkers van Rijkswaterstaat mogen nog niet terug naar hun kantoor langs de A12 in Utrecht. De kantoortoren werd donderdag gesloten nadat medewerkers trillingen hadden gevoeld. Waardoor die worden veroorzaakt is nog onbekend. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In een Belgisch dorpje mag niet meer worden gegraven. Omdat er, uh, om ervoor te zorgen dat we straks de Olympische Spelen kunnen zien. Rara, hoe ziet dat? We bellen straks met de burgemeester van het getroffen dorp. Eerst ja, het geweld in Syrië dat escaleert. zodat er steeds meer wapens worden aangevoerd. Uh, zowel het regime als uh, de gewapende oppositie wordt bevoorraad door het buitenland. En er moet een eind aan komen, vindt de VN-mensenrechtencommissaris Navi Pillay. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Sander, als het zo makkelijk zou zijn. En dan was de strijd in Syrië al lang voorbij, lijkt me zo. Is die een roepende in de woestijn? Ja, maar dat zijn er wel meer. En kijk, iedereen uh, zegt dat de, de wapenleveranties moeten stoppen... dat het uh, vechten moet stoppen. En nou ja, wat je zegt, het gebeurt al 16 maanden niet meer. Het is niet onbelangrijk dat zo'n hoog iemand het zegt. Vooral ook omdat ze erbij zegt dat mensenrechtenschendingen... door beide partijen uh, steeds meer gepleegd worden. Beschietingen op ziekenhuizen, uh, aanslagen zonder dat je daarbij onderscheid maakt... tussen vechtende partijen en burgers, dat soort dingen. Dus het, het is allemaal niet onbelangrijk dat gezegd wordt. Maar het is al eerder gezegd en het heeft inderdaad nog steeds... Geen zin gehad. Ja, en dat is de grote vraag natuurlijk. Uh, wie, wie leveren die wapens? Heeft u daar ook dus niet nou, over? Gezien? daar geeft ze dan weer niet echt antwoord op bij die uh, Mensenrechtencommissie. Uh, maar we weten het wel. Hè? Kijk, uh, Syrië heeft gewoon al veel wapens en wordt uh, vooral bewapend vanuit uh, Iran en vanuit Rusland. Uh, en dat, dat is niet illegaal hoor, er zitten gewoon uh, soms gewoon normale wapenleveranties bij. Uh, de oppositie die uh, wordt vooral bewapend door wat ze zelf inkopen, bijvoorbeeld uit Libanon, waar ik zit, en uh, wat meer officiële steun krijgen ze, wapens uh, via Qatar en saudi arabië of in elk geval geld om die wapens te kopen, en uh, logistieke ondersteuning en uh, communicatieapparatuur, ja, daar wordt toch ook wel redelijk van aangetoond inmiddels, dat dat uit het Westen afkomstig is, lees bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten. Ja, en die worden daar dan ook echt sterker van, die, die gewapende oppositie. Ja, dat heb je de afgelopen tijd kunnen zien. Er wordt in de buitenwijken van Damascus steeds heviger gevochten, aanslagen in Damascus, aanslagen gericht op uh, Syrische militairen, waarbij ook veel slachtoffers vallen... vuurgevechten die steeds intenser worden. Dus aan de ene kant zie je dat de wapens die uh, het, het Syrische leger... Uh, het vrije Syrische leger, dus de oppositie, heeft... dat die nog altijd niet heel erg zwaar zijn. Ik bedoel, uh, vliegtuigen en helikopters uit de lucht schieten... dat is er nog altijd niet bij. Maar wel steeds meer wapens en steeds betere communicatie onderling. En dan kun je dus het Syrische leger behoorlijk lastig maken. Zien. Ja, goed. Dankjewel uh, Sander van Horen. Peter Paul de Vries, zou je investeren in uh, wapenfabrieken of leveranciers van wapens? nee. Mooi. Goed. <lacht> ja. Maar een heel lange antwoord op hebben. Ja, Daar wil ik het... natuurlijk niet aan meedoen. Dat is. Nou, uh... weet je er altijd. Of je dat doet. Indirect. Ja, maar kijk, de, laat ik zeggen, de echte, de echte frieks gaan zover ja, dat ze dan zeggen: ja. Ik wil niet investeren in een bank die geld uitleent aan een bedrijf dat. Uh, dat ook nog wapens maakt, of ja. ook nog onderdeeltjes van wapens maakt. Ja, zo hard kan ik het allemaal niet controleren. Maar ik, laat ik, zei, ik, geloof, ik geloof niet dat dat uh, de toekomst heeft. En ik denk, een van de goede dingen van deze crisis... is dat we gaan bezuinigen, met name ook op, uh, uh, op uh, defensie. Ja. Dus uh, het is jammer dat die tanks niet verkocht zijn aan de Indonesiërs. Dat vind ik dan. Die 200 miljoen hadden ja. we goed kunnen gebruiken. Ja. Goed, uh, zometeen uh, meer van de gasten hier aan tafel. Peter Paldevries, Rogier van het Hek en Henk Kraaihof. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over de successen van het EK van de afgelopen week einde. Waiting on the world to change. Twee keer goud en drie zilver hebben de Nederlandse atleten boven verwachting gepresteerd bij de Europese kampioenschappen atletiek in Helsinki. Hoogtepunt was de gouden race van de mannen ploeg op de 4 keer 100 meter met een nieuw Nederlands record. En nu moet Martina gaan komen. Nu moet die stoom erop komen. En dan komt hij ook. Martina en Van Luik. gaan het goed doen. En het ja. is Martina die gaat ja, winnen. Ja, ja. En Van Luik wordt twee. Ja, alle medailles betekent niets voor mij. Ik ben van Curaçao en iedereen daar is ook heel blij.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 4 keer 100 meter bij de mannen. Nou, nou, nou, Nederland is een sprintland geworden. Nou ja, kijk wat, uh, wat de NRC en NSF nu gaat zeggen. Maar hopelijk hebben we vandaag uh, wat laten zien dat uh, het NRC en NSF denken van... hé, hey, uh, de jongens zijn goed bezig op de goede weg. Ze hebben nu echt een, een sterk team. En uh, we geven ze gewoon een kans. En ik denk dat als ze ons die kans geven, dat wij daar gewoon kunnen schijnen. Roger van het Hek, eerst bij jou beginnen. Moeten uh, deze vier, uh, laten we het even bij die vier keer 100 houden, moeten die naar de Spelen? Ik vind van wel, ja. Ik kreeg natuurlijk een discussie dat er ook atleten zijn... die ook niet aan de limiet hebben voldaan en wel thuis moeten blijven. Ik vind, je moet pronken met wat je hebt. Dit is een Europese kampioen. En uh, 400 meter estafette hoeven maar een paar landen een stokje te laten vallen. En wij maken kans op een medaille. Dus ik zeg, uh, doen. Ja, maar Henk Krijnof, uh, er wordt nu ook gezegd... het is een heel zwak bezet uh, toernooi eigenlijk, dit EK. Dus je moet die uh, prestatie wel in perspectief zien. Ja, nou ja die, maar die tijd staat aan die 38 seconden die staat. Dat is de beste tijd uh, dit jaar gelopen door alle landen. Of van alle landen nog. Dus uiteindelijk staan ze nummer één op de ranglijst. Hier moet Dus moeten ze, ze naar de spelen? Ja. Ja, ja, ik denk, ja absoluut. absoluut. Het zou een blunder zijn om die niet te laten gaan, laat ik heel eerlijk zijn. Dat ze er geen rekening mee hebben gehouden, dat er een limiet is. Oké, okay, maar dit kent een, een, een, zijn weergaan niet als het gaat om, om dan een fout te maken... om ze niet heen te sturen. Heeft ja. de ja. ja, dit zijn kenners. Ik ben natuurlijk objectief, want ik heb er geen verstand van. Maar ik vind zeker dat ze moeten gaan. Ja. Fantastische race. Dus misschien dat ze dat nog een keer kunnen in Londen. Lijkt me prachtig. Ja. Ja. Maar die, de atleten, als je, de, Henk Krijnoff, de afgelopen weekend zit je ongetwijfeld op de televisie. Of misschien was je erbij, maar in ieder geval op de televisie zit je te ja. kijken. Uh, dan, heb je dan met stijgende verbazing zit je dan te kijken? Wat gebeurt hier allemaal? Nou, nee, eigenlijk niet hoor. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel medailles te, te verdelen in de, in de atliek in de sprint. Uh, uh, 100 meter zijn er 6, de 200 meter zijn er 6, de 4 keer 100 meter, 18 medailles. Nederland pakt 4 medailles. Hartstikke goed. Maar daarmee ben je nog geen sprintland. Zo, ja, nieuwe Jamaica of weet ik veel. Maar dan begrijp je niet het verschil tussen een Europees kampioenschap in de sprint. en een, een wereldkampioenschap of een Olympische Spelen. Dan vlakken we heel Jamaica uit, dan vlakken we heel Amerika uit. en Nigeria en, en, en alle Caribische landen nog die ook nog. Maar het is toch een prestatie die ja, euh, binnen Europa in ieder geval. nog zelden vertoond is trouwens. Nee, zelfs dat niet hoor. Oekraïne deed het net nog een stukje beter. Nou, maar ik bedoel voor, voor, voor, voor Nederland. Begrippen? Voor begrippen, ja, voor Nederland is het uitstekend zelf. Kijk, de laatste. Nou, ik geloof de laatste keer dat mensen een medaille wonen op de Europese kampioenschappen... was, geloof ik, in 1934. Hm. Dat mensen zo goed presteerden. Dat er zoveel medailles worden gewonnen en op een Europese kampioenschap is, is uniek. Het geeft aan dat er een stijgende lijn is. Het geeft aan dat er op dit moment veel talent is. Dat er de drive er is om iets van te maken. En met name op de sprint springt daar een beetje bovenuit. Ja. Nou, hartstikke, hartstikke goed. Ja, de de toevoeging jou. van Martina speelt natuurlijk wel een rol, hè? Ja, Omdat maar die van is het hele begrip moet ook ons afvragen, of, of in de sport het begrip natie of land... Of dat, wel, of dat geen achterhaald begrip is natuurlijk. Je ziet langzamerhand toch dat dat geen betekenis meer heeft. Je ziet uh, alle mensen uit Afrika, Kenianen, uh, die, uh, een paspoort krijgen van Bahrein. Bahrein is een, uh, is een, een, een, een stip op de kaart, één staartje. Maar nou, bij Martina ligt het natuurlijk iets anders. Ja, de statierichting is het anders geworden. Daarom, Daarom. hebben we plotseling een sprintnatie geworden. Want anders hadden we die gouden medaille bij 200 meter. Nou, ze was van Luik dan geweest. Dan hadden we de zilvermedaille kunnen vergeten. En hadden de Estefette waarschijnlijk niet zo hard gelopen. Dus ja, als we uh, morgen besluiten om Jamaica in te nemen. zijn wij plotseling de sprintnatie uh, van de wereld geworden. Dat idee. Dus ja. De, de, ja, het is relatief, uh, vind ik. Ik denk niet dat je daar zo heel zwaar aan moet tillen. Ik denk dat het heel goed gepresteerd is. Maar omdat nou we een uh, Nederlandse sprintnatie. Ja, neem dat met een korrel zouden. Maar is het dan niet mogelijk om bijvoorbeeld op uh, de Antilles. een uh, divisie van de, uh, de KNU neer te zetten. om daar uh, misschien wel mensen die goed kunnen sprinten, te begeleiden en te zorgen dat dit geen eenmalige situatie uh, In feite situatie is dat natuurlijk is. al zo. In feite heb je natuurlijk Mariano, die uit Antillen komt. Je hebt Patrick van Luik, die half Jamaicaans is. Je hebt de, de, natuurlijk uh, Martina. En nog een aantal goede jongens die in opkomst zijn. Die allemaal van Antillen komen. Dus dat, dat, dat, dat gaat automatisch gebeuren. Is een sprinter te maken? Door te creëren? Als iemand, of wordt iemand als sprinter geboren? Of, of? Beide. Beide. Het is als een muilezel en een Arabische volbloed. Je maakt van een mouwlezel nooit een Arabische voorbloed. Maar tussen die Arabische voorbloeds heb je altijd nog... degene die daar met een, met een straatlengte voorsprong winnen, gelukkig. Uh -huh. En degene die er nog achteraan komen kachelen. En uh, sprint gaat altijd over of een race tussen mouwlezels... of tussen Arabische voorbloeds. Dus ja, je moet tot zover kunnen komen. Daarna kun je nog heel wat uh, doen. En door, uh, door, door, door training, door begeleiding, door, door moderne technologieën. Maar je moet wel iets van huis uit meebrengen. Het is niet uh, mogelijk om van ons hier uh, Usain Bolt... Uh, Nee, nee, nee, maar ik, u heeft... Um, ik ga in één keer u zeggen. Dat wil nee, ik ja, niet doen. Ja, verhaal, sorry. Uh, je hebt uh, Troy Douglas begeleid. Ja. Die nu overigens de 4 keer honderd uh, trainer is. Ja, ja. Uh, succesvol dus. En ik begreep dat toen Troy Douglas bij je aanklopte... van zou je me willen trainen... toen had hij geloof ik... en ja, nou, hij deed alles fout als sprinter wat hij fout kon doen. Hij had zelfs o-benen geloof ik waarnaar gewerkt moet worden. Maar ja, o-benen liep helemaal achterover. Er was geen gezicht als je hem zag lopen. En toch, toch liep hij al snel. Want Hij liep wel de 400 meter ergens in de, in de, onder in de 45 seconden. Nou, net En de koor staat op 45,68... Van Visselman, Visserman. En Troy liep al 45-40 met een erg barmelijke techniek. Ik dacht, nou weet je wat, daar kun je vast nog wel een beetje aan sleutelen. Dat is ook gedaan, maar dat heeft me te lang gekost. 12 jaar, van 1992 tot 2004. <laughs> en hoeveel, hoeveel seconden ging er af? Sorry? Hoeveel seconden ging er in die jaren af? Nou, de 400 meter niet. Hij is overgeschakeld, omdat hij was eigenlijk een sprinter. Een ah, sprinttrainer is niet zo gemakkelijk nog. Het is veel gemakkelijker om 400 meter te lopen. Want dan hoef je niet zo extreem te zijn. Dan moet je ook een stuk uitgangsvermogen. Wat je mist aan snelheid, kun je compenseren met een goed uitgangsvermogen en In Amerika, als je 10, 20 loopt. Dan hebben ze niet nodig op de universiteit. Dan hebben ze nog wel tien jongens te rondlopen. Maar die 400 meter wil niemand lopen. Omdat het zo, zo vermoeiend is. Dus Troy werd heel snel naar de 400 meter geschoven. En ik heb hem weer teruggehaald naar de 200 meter, de 100 meter. En uiteindelijk is hij Nederlands kampioen geworden nog op de 60 meter. Dus uiteindelijk hebben de sprinter uit hem weer uh, bovengehaald. Wat is, die... wat is eigenlijk het probleem van O-benen voor een sprinter? Um, ja, je kunt het, je kunt het een, heel beetje, een klein beetje vergelijken dat je zelf niet goed raakt. Net als in een biljartbal, als je er gewoon naast zit, niet in het midden raakt. of een bal in het midden raakt, dan begint je te spinnen. En met O-benen heb je dezelfde krachten: vanuit je voet, knie, heup. En heb je ergens een middenpunt van je lichaam. En als je dat goed raakt, dan schiet je elke pas vooruit. Maar als je O-benen hebt, dan, dan raak je zelf elke keer dat niet. Dus de energie overdraagt? Ja, ja, je speelt niet energie. Ja. Heb je de Trials trouwens gezien van Jamaica? Ja, ja ook weer niet uh, aanwezig, maar wel op televisie gezien, de beelden in ieder geval. Ja. Bizar, hè? Dat Bolt uh, uh, gewoon weer verliest. Ja, je weet het uh, nooit. Hij is het herstellende van een auto-ongelukje. Zijn tweede alweer. Uh, dus het, dat schiet lekker op. Hij moet een beetje oppassen met autorijden. Is mij. hij er wel mee bezig? Ik heb wel het idee dat ik, als ik hem op Twitter volg... Zo, dat hij met heel veel andere dingen bezig is. Behalve ja, dan met atletiek. Ja, dat was zijn probleem eigenlijk uh, uh, uh, op de wereldkampioenschappen ook al. Hij heeft heel veel andere dingen aan zijn hoofd. Je kunt je ook voorstellen, omdat hij een van de weinige idolen is in de, in de atletiek. Er zijn weinig mensen die... Zoveel publiek trekken als, als hij dat op dit moment doet. Dus hebben er ja, heeft dan uh, sponsorschappen en dat, dat soort dingen bezoeken? Je kunt de media, de interviews, de televisieteams die langskomen. Ja, het is heel moeilijk, zeker als zo'n jonge jongen, om je daaraan te onttrekken. Mm -hmm. Ontmoetingen met andere sterren, dat zie je ook veel. Zoals ik denk, voor mij, ja, ja, duurlijk, het ja, leven net, lacht hem toe. Net, hij net zit voetbal, een beetje ja. in, de, in de jet in de... Ja, ja. ja, eigenlijk wel. Eigenlijk en wel. ik weet ook dat wij, uh, Henk en wij elkaar aan de telefoon spraken rond de WK... toen Bolt uh, die valse start uh, uh, maakte. Ja. En toen werd er gefilosofeerd over het feit dat Bolt misschien wel expres... die valse start maakte, die 100 meter, omdat hij angst had voor bleek. Ja. Als je nou ziet dat hij twee keer wordt verslagen... dan zou je kunnen zeggen dat die theorie misschien wel... Ja, maar waarheid wordt, of? Ja, maar dat, en je dat hebt de angst. Nee, maar ja. nee, natuurlijk, je hebt altijd angst als sprinter. Alleen, normaal gesproken, elke keer dat het stadsgoed gaat, heb je angst dat je. Er is altijd een risico in dat je verliest. Een misstap, een paar uh, honderdste van, van een seconde te laten... op het uh, schot te reageren. Iemand die toevallig zijn dag heeft en jij van niet, dan merk je pas op 60 meter die je met de rotgang voorbij kan je altijd overkomen. Dus die angst is er altijd. Dus absoluut geen reden, want zoveel ego hebben ze ook nog wel weer. De manier om dat dan te doen is om domweg om je tijdens de warmte te blesseren en dan uh, je been te grijpen en doen alsof je een hemstring verrekt. Hm. Toch juist geblesseerd geraakt. Dit, ah. dit, zou, dit was een hele knullige manier om dan afscheid te nemen, ervan, ja. om je angst te tonen. Dus dat denk ik haast niet. Staat hij er in Londen gewoon weer dan? Ja. Hm. ja. Dus dat is een goede waarschuwing voor hem natuurlijk. Ja. En duidelijk, ze trainen samen, ze kennen elkaar door en door. Blake is natuurlijk, uh, net zoals hij, een geweldig talent. Maar. Ja, ik hoop dat, ze, dat, ze, dat, ze, dat hij hiervan een lesje heeft geleerd... en dat hij toch een beetje gaat focussen op de Olympische Spelen... en dat hij iets minder aan, aan PR-werk en jet-set-achtige dingen gaat doen... dat hij weer goed weet te focussen. Ja. We hebben een enorm talent, uh, Daphne Schippers, in uh, Nederland... die nu uh, moet kiezen tussen de sprint of de meerkamp. En eigenlijk die keuze al voor de meerkamp min meer of meer heeft, uh, heeft uh, gemaakt. Ja, of, maar voor, dan, dan voor de zevenkamp. Uh, de, is dat niet opmerkelijk? Want de, uh, je kan volgens mij, als je voor de sprint kiest, veel meer geld verdienen. Nou nee, ja, afgezien van het geld... Als je kijkt naar de laatste vijf Meerkampsters die we hebben gehad, op, op, die hebben één keer een goede wedstrijd gedaan. Karen, Rookstoer, Ramona, Fransen. En nog één of twee. Die zijn allemaal na één wedstrijd geblesseerd afgehaakt. Want laten we heel eerlijk zijn, een Meerkamp is een zeer blessure goede nummer. En zij heeft ja, inderdaad ook, uh, ze had ook wat problemen, geloof ik. Uh, ze kan bijvoorbeeld de vijf kampen indoor kan ze niet doen op één dag, omdat ze een problemen aan de, uh, ja, de knikken heeft. precies. Krijgen. Dus daar begint het al. Dan is de sprint een stuk veiliger. Een stuk interessanter misschien ook. En al zou het financieel zijn. Maar ze zit een stuk dichter bij de wereldtop uh, op dit moment bij de sprint. Als bij de Meerkamp. Alleen uh, de twijfel en het gebrek aan keuze. Haar, haar, haar coach is natuurlijk ook een Meerkamp-coach en geen sprintcoach. Dus dan zal die ook. Ja, voelt ze misschien niet zo happy op de sprint. En uh, zal haar toch uh, de Meerkamp. En ze vindt alles leuk. Ze is op de leeftijd waarin ze nog alles leuk vindt. Alleen ze is ook oud en wijs genoeg om te weten dat alles een prijs heeft. Ja, want de Diamond League die laat je toch niet lopen? Um, Zij wel. Uh, ja. Dat Hou je wel heel erg wel. wat je wil. Ja, ja om, om die meerkant te kunnen doen. En die Diamond League is natuurlijk een unieke ervaring, sowieso, voor haar. Om op de sprint, uh, ik zie grotere potentie van haar op de sprint als op de meerkant, moet ik uh, eerlijkheidshalve zeggen. Waarom bel je haar niet en geef je haar dat advies? Of heb je dat al gedaan? Oh nee, maar dat kan in Nederland is dat absoluut not done. Nee. Dus, uh, Nederland is een bijna ongeschreven wet. Uh, om, om dit, in, dat, dat, waar bemoei je je in godsnaam mee? Uh, ja, dus vlacht, we moeten hier ook, Hier moeten we over... gewoon nog een keer zeggen: Daphne Schippers moet gewoon gaan sprinten. Ja, een Sprint moet gewoon gaan sprinten. Ja, dat klopt. Ze, ze luistert en ze belt vanavond zelf. Dus dat komt goed. Ja, maar brengen, nou, ja, hopelijk ja, niet ja, meer. Maar, ja, maar, ja, maar brengen, we, ja, ja, brengen we er dan niet vlak voor de spelen in disbalans? <kwijnt> dat, dat kan je vlak voor de spelen kan je dat niet gebruiken. Nee, nou, nee, nee. Ze heeft toch nou, wel nou, ze ze uh, een ze al met 50% kans dat ze, dat ze gaat sprinten. Dus ze houdt die sprint altijd in de gaten. Ze is hier ook uitgekomen op de sprint. Alleen nu zie je, nu gaat plotseling bijvoorbeeld de druk ook opkomen. Waar ze in de halve finale hartstikke goed loopt. Een super tijd loopt. Komt ze in de finale dommer totaal niet aan te pas. Ja, dus nu begint inderdaad de twijfel en de druk beginnen nu op te lopen. Dat klopt. Er wordt een soort zelfvervulling professie door gewoon die, die volwassen keuze niet te nemen. En blijkbaar is er niemand van de bond, uh, bondwegen die haar daarin steunt of raad geeft of kan geven misschien. Dus het zou best zijn dat we over twee of drie jaar dat, dat, dat niet meer hebben. En dat zou heel zonde zijn van echt een uh, uitzonderlijk talent. 5 voor 10, Galet en Aisha. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avond, de Radio 1 Sportzomer van 2012. In België is een rigoureuze maatregel genomen om ervoor te zorgen... dat de tv-beelden van de Olympische Spelen niet worden gestoord. De bouwwerkzaamheden in het centrum van het Vlaamse dorp Steenkerken zijn stilgelegd. Onder het dorp loopt een glasvezelkabel, nee niet zomaar een kabel... De beelden vanuit Londen naar Europa worden daardoor gestuurd. Jan Verfailly is de burgemeester van Steenkerken. Goedenavond. Well, ik ben de burgemeester van Veurne. Steenkerken oh. is een deelgemeente van. Verne. Jan Verfailly is de burgemeester van Veurne. En Steenkerken is daar een deelgemeente van. Goedenavond. Goedenavond. <laughs> Excuus, uh, u legt de bouwwerkzaamheden stil, want u bent bang dat de bouwvakkers uh, door die kabel heen snijden. Ja, het is inderdaad zo dat wij bij aanvang van de werken is we altijd een overleg met de diverse nutsmaatschappijen. Uh, niemand was in dat moment bewust van de impact en de belangrijkheid van die kabel. Totdat we effectief uh, van start gingen met de werken en dat een internationale telecommunicatiemaatschappij... Uh, onze eigen er heeft opgemaakt dat het toch wel beter was om die kabel niet aan te raken uh, tot na de Olympische Spelen, omdat die kabel blijkbaar vertrekt uit Londen en via de zeebodem Steenkerken, wie weet, naar Nederland gaat en uh, de inwoners van Nederland voorziet van uh, beelden van de Olympische Spelen. En wij hebben dan ook maar wijstelijke uh, besloten in onderling overleg en om gerechtelijke procedures en andere te vermijden om uh, de bouwwerken uh, in de Dorskenvernieuwing vernieuwing om die tijdelijk uh, stop te zetten. Ja, de, want u wist dus niet dat, dat er zo'n belangrijke kabel uh, onder het dorp doorliet? Nee, het studiebureau wist het niet, de aannemers wisten dat niet, uh, wij als stadsbestuur wisten dat niet. Dus uh, voor ons was dat een, uh, een zeer grote verrassing. ja, uh, U heeft de kabel uh, ook no helemaal nog nooit aangeraakt? U heeft hem nog nooit gezien ook? Ik heb uh, de kabel nog niet aangeraakt. Ik durf hem zelf niet aanraken om te vermijden dat er uh, beelden zouden kunnen ontglippen uh, binnen hier in een maand. Ja, uh, een heel belangrijke kabel, maar ondertussen moet u wel uh, de bouw stilleggen. Is dat, uh, is dat een ingrijpend proces? Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe groot is die, uh, die bouwplek? Dat is inderdaad, goh, die bouwplek is op zich op vandaag niet zo groot. Uh, we waren niet gestart met het opbreken van de voetpaden om uh, de kabels te vernieuwen. Dus dat is allemaal opnieuw dichtgemaakt. Uh... Dus wij gaan ongeveer een zestal weken vertraging oplopen. We zitten ook nog met bouwverlof. Uh, dus al bij al valt het wel nog mee. Hoor. Uh, het is niet dat er een uh, zeer grote catastrofe is. Uh, en ik denk uh, dat iedereen ervan overtuigd is dat de Olympische Spelen toch wel van een meer internationaal karakter zijn dan de Dotskende vernieuwing van Steenkerken. Alhoewel dat ook een, uh, denk ik, een vrij bekende Vlaming of een Belg in Steenkerken woont, die in Nederland waarschijnlijk ook wel bekend is, bij Vermanderen. Uh, van uh, is een bekende zaak. Hier. ...en ook wel ah. ook al in Nederland, denk ik, is daar wonachtig. Oh, nou ja, iedereen heeft zo zijn prioriteiten natuurlijk. Hè. Ik, ik kan Inderdaad. me ook voorstellen dat u graag door, door zou gaan met de bouw. Maar begrijp ik nog goed dat, dat u de, de inwoners nog om raad wil vragen? de inwoners om raad vragen, uh, Steenkerk is een heel klein dorpje met 400 inwoners. En ik moet zeggen, uh, de Steenkerkenaars, ik heb uh, vandaag vrij veel tijd doorgebracht in Steenkerken. De Steenkerkenaars zijn eigenlijk uh, bij van de noten deugen maken. En, uh, een absoluut de horecazaak wil al reclame maken over de geluid, over de kabel, de glasvezelkabel. Dus denk ik denk dat we uiteindelijk allemaal met een uh, nuchter verstand en met een kwingslag aan het uh, oppakken zijn. Nou ja, Steenkerk uh, wordt in ieder geval uh, na de spelen steeds mooier. En staat nu ook uh, uh, op de kaart in ieder geval. Dank u wel, uh, Jan Verfaillie, burgemeester ja, van Zeurne. Dus. Ja, graag gedaan. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Ja, dank u. Dank u. <laughs> ja, dan kunnen we nog een tien seconden doorgaan. En dan Mooi, hebben we de tijd ook genoeg Laten we dat nu keer, doen. Zometeen uh, de gasten hier aan tafel wil en, en we hebben de filmpjes bekeken van de diverse politieke partijen. De campagnefilmpjes. Merkelijke resultaten. Volg de tour bij de publieke omroep. De peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Kijk op Nederland 1. Ga naar nos.nl.